Twee uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Cybercriminelen zijn erin geslaagd schadelijke software en computers te installeren voordat de apparaten de fabriek verlieten. Het is een nieuwe vorm van computercriminaliteit ontdekt door onderzoekers van Microsoft. Met de software zouden criminelen microfoons en webcams kunnen inschakelen om achter persoonlijke gegevens van gebruikers te komen. Ook konden de toetsenborden worden bekeken om wachtwoorden te achterhalen.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 De Russische president Poetin heeft toegegeven dat sommige van zijn cameraoptredens met wilde dieren in scène zijn gezet. Maar hij vond de scènes uit het oogpunt van natuurbehoud de moeite waard, zo zei hij tegen een Russische journaliste. Poetin beleeft op de Russische tv geregeld spannende avonturen met onder meer tijgers, luipaarden en walvissen.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 Het is wisselend bewolkt en later in het noorden komt er ook wat motregen. Het is rond de 12 graden. Overdag zal het bewolkt zijn en regent het af en toe en dan wordt het 18 graden. Pas later op de dag wordt het vanuit het westen droger. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie. Er is één melding. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen... tussen knooppunt Markiezaat en Rieland... is de weg afgesloten door wegwerkzaamheden. Er wordt omgeleid via de N289, dat is de route U10.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 Een hele goede nacht of een hele goede morgen afhankelijk van of je nog gaat slapen of net wakker bent geworden. Het maakt niets uit voor dit programma, maar ik heb wel je hulp nodig. Ik ben op zoek naar vragen en antwoorden. Er zijn van die vragen die in je opkomen en waar je niet 123 het antwoord op kunt vinden. Nou, voor die vragen is dit programma in het leven geroepen. Stel de vraag via 0800-1121 of stuur even een mailtje naar nachtzuster-omroepmax.nl. Of twitter me even via Apenstaartje, nachtzuster. Nou, wat een mogelijkheden. Maar bellen is het makkelijkst. 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan.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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht brand van binnen. Nacht zusten, nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen. Al ik je morgen. Nacht Doe iets aan de pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nachts. Nacht, zuster, Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zusten, al ik de morgen. Nacht, bij <hums>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 Naar het zuster. Naar het zuster. Doe iets aan de pijn. Nou, dat kan helaas niets aan de pijn doen, maar wel aan al je vragen. Door op zoek te gaan naar een antwoord. 0800 1121 is het telefoonnummer daarvoor. En het is vandaag 14 september en dat is officieel Doe maar dag. Dat is ook wat. Ja, en uh, hoe officieel is dat dan? Ik ging me er ook even in verdiepen. Maar dat betekent dat uh, 14 september tot Doe maar dag is uitgeroepen door. De platenmaatschappij van doe maar. Omdat er uh, vandaag, deze vrijdag, enorm veel oud materiaal... en ook nieuw materiaal van doe maar op uh, dvd en uh, cd uitkomt. Dus uh, ja, speciale Doemaardag. Ik denk, ik meld het toch even, want ik draai ze wel af en toe, dat beentje. Doe maar. En dan het liefst met het nummer Nachtzuster. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen... met al je vragen en je antwoorden. Dus doe dat vooral. Karin, goedenacht. Hastrid. Hallo. Alles goed? Met mij wel, hoe is het met jou? En met de kindertjes. Met de kindertjes, okay, wat een goed begin van het programma. Met de kindertjes is alles goed. Nou, <laughs> mooi. Ik had een vraag. Ja. Ja, ik weet niet of ik die beantwoord kan krijgen. Maar het is namelijk zo, uh, de regering, ook al is die gevallen, maar die is nog steeds bezig. Uh, bepaalde operaties willen ze naar ziekenhuizen doen die meer uh, ervaring hebben en daar mm -hmm. heb ik niks op tegen. Maar wat is het beroerde daarvan? Als je komt te overlijden in een ziekenhuis en of je nou in Groningen of waar je woont, ja en je moet uh, naar Amsterdam of Nijmegen en je komt te overlijden, ja. betaalde je bijna een dubbele begrafenis als is het waar? jij wil. Ja. Daar wordt helemaal niet over nagedacht, kennelijk. Maar hoe bedoel je? dan? En, en, waar nou, betaal je nee, dan? Waarom betaal je dat? Omdat je graag... Uh, ja, de familie wil je graag in de buurt begraven hebben. Nee, maar waarom betaal je een dubbele begrafenis dan? Nou, omdat het ver weg is. Ze moeten eerst dus uh, de overledenen moeten ze ophalen in het ziekenhuis. En ja. daar kisten en dan meenemen. En nou ja, waar je ook woont... Ja, en als ja. je... Ja, voor mijn partwording in de kop van Groningen of waar dan ook. Ja. En je moet in Nijmegen, ben je geopereerd en je komt er overlijden. Ja, dan betaal je bijna een dubbele begrafenis. Maar ik begrijp... Het spijt me, Karin, maar ik begrijp niet wat je dan dubbel betaalt. Want je betaalt dan... Nee, ik nou, neem dan aan gewoon je bent... reiskosten... reiskosten uh, nee, uh, nee, nee, ben je nee. in Groningen. Nee, nee. Oh. Nee, maar kijk, stel dat een begrafenis 5000 euro kost. Ja, dat, nou, dat dan, is nog een magere begrafenis dan. Ja, ja tegenwoordig wel hoor. Ja. Zeg maar goed. In ieder geval, maar, zeg maar 5000 euro. Ja. Dan betaal je behalve dus uh, het graf wat je dan betaalt waar je woont. Maar goed, dat gaat eraf. Maar dan betaal je ongeveer nog 4000 euro meer. Maar waar betaal je dan 4.000, 4000 euro voor? Omdat je vervoert wil, dat je wil dat degene die overleden is naar de woonplaats. Terug. Maar het vervoer van Nijmegen naar Groningen kost toch geen 4.000 euro? Wel, als het met een begrafenisauto. Er komt de begrafenisauto en hij wordt, of zij wordt daar gekist. Ja. Ja. En zo wordt het naar huis gebracht, waar het wezen moet. Jeetje. Ja, ja. ja, het verbaast me dat, dat bijna niemand daarbij stilstaat. Maar nee, maar dat, dat verwacht je toch ook niet, dat het, dat het vervoer... Alleen. Ik bedoel, nee. als, je de, als je een taxi... Je kunt nog beter een taxi nemen. Ja, maar dan mag je geen lijk vervoeren, hè, als ik nee. het even zo uit mag. Drukken. Nee, precies. Ja, ja, maar je betaalt bijna een dubbele begrafenis. Hmm. Maar daar heeft niemand het over en ik vind dat dat toch eens een keer aanhanger gemaakt moet worden. Maar dan, dan is, niet, er is niet eens het hele... Uh, dat je in, in een bepaald ziekenhuis geopereerd wordt gedoe. Is er, maar dan lijkt het me meer de vraag van... waarom is dat zo ongelooflijk prijzig? Ja, omdat dat begrafenissen vervolen... zo duur geworden zijn. Ja. Begrafenissen zijn zo duur geworden de laatste jaren. Ja. Echt. Ja. En ook al heb je een begrafenisverzekering... maar als die zeg maar... Uh, ja vroeger afgesloten was... Ja. dan is dat niets meer waard. Oké. Okay. Nou, niets meer, maar in ieder geval niet genoeg. Nou, uh, nee. Karin, ik ga op zoek... Uh, naar een antwoord. Mm -hmm. En uh, dat er een man... Uh, ja, of een vrouw van de bezekering... of weet ik wat... maar mensen houden daar... geen rekening mee... en daar hoor je niemand van de regering over. Nee, maar wat, wat is nou eigenlijk de vraag? Wat is eraan te doen? Ja... Of dat dan betaald wordt. Ja, om mijn partij de ziektekostenverzekering die je betaald hebt. Ja, of no. wat dan ook. Vrees het nou, ergste. Ja, ja, ja nou, oké. Okay. Ik doe ja. mijn best, Karin, voor een antwoord. Nou. Oké, okay, ik luister. Bedankt, hè. Een fijne avond verder. Hetzelfde. Hè, nacht eigenlijk. <laughs> dat gaat lukken. Dag. Jij ook. Ja. Dag. Dag. 0800-1121. Dea, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Hallo. Zit je, zit je in de badkamer? Nee, ik zit gewoon in de huiskamer. Oh, we hebben een galmlijntje. Ja, maar het, het, het is wel een grote huiskamer. Ja, dat is het hè. En je moet ook een keer de gordijnen ophangen. Ja, die uh, laat ik altijd open, want uh, ik wil wel uh, even kijken wat er buiten gebeurt. Dat hoor. begrijp ik. Maar waarom heb jij zo'n grote huiskamer? Nou, uh, mag ik. Nou, van mij mag alles. Maar wat, ja, dus... jij dacht gewoon, laat ik een huis kopen met een grote huiskamer. Ik heb geen huis gekocht, ik heb een huurhuis. Jij denkt, laat ik een huis huren met een grote huiskamer. Ja, met uh, tien met vier. Heel lekker. Lekker. En heb je dan, dan ook zo'n tafel staan waar je met z'n veertien aan kunt zitten... en dat je altijd helemaal aan het hoofdeind gaat zitten? En dat bedoel ik dus. <laughs> ik, zie, ik zie het helemaal voor me. Ik zie je zitten. Had je een vraag, deed je? Ja, ik had een vraag. En het gaat over de laatste verkiezingen. Ja. Heel uh, stom. Oh. Misschien een hele stomme vraag. Maar ik heb begrepen dus dat de VVD en de PvdA samen dus de grootste partijen zijn. Ja. Maar die hebben een probleem met de Eerste Kamer. Ja. Ja, Ik want we heb, hebben niet goed. Nou, genoeg, ja. praktisch alle debatten gevolgd. Ja. Maar daar is niets over gemeld nee. dat we dus nu een probleem gaan krijgen, omdat het uh, PvdA en het VVD geen meerderheid heeft in de eerste kamer. Nee, precies. Nou, uh, wordt het de burger een beetje aan een uh, lijntje gehouden? Waarom hebben ze dat? niet geïnformeerd naar de burger... want daar hadden de burgers misschien wel anders gestemd. Ja. Want dit is dus echt burgerverlogening. Vind. Naar mijn mening, hè? Naar mijn mening. Ja, maar het is natuurlijk een beetje onderhevig aan het systeem. Ja, dat is prima. Dat, dat is prima. Maar we hebben zoveel debatten en zoveel peilingen gehad... Maar de burger is niet geïnformeerd dat als deze twee partijen... dus de grootste werden, die niet echt helemaal samen kunnen. Ja. Uh, dus afhankelijk zijn nog ook van de Eerste Kamer. Want als ze daar de meerderheid niet in hebben... gaan we weer de Bietenbrug op. En dan gaan we <gacht> gaan kunnen we het, het nog een keer, uh, ja. Maar als dat is toch gewoon vind... op te lossen met een derde partij... Ja, welke dan? Ja, maar dat is natuurlijk het probleem. Dat, dat, ik bedoel, ik wou dat ik een beetje thuis was in het formeren, maar helaas uh, is dat, dat, in dat niet in even... De is ook niet uh, relevant in de, twee, in, de, in de Eerste Kamer. Het CDA zou kunnen. Zou kunnen, mm -hmm. maar dat heeft. Uh, dat wekt op het ogenblik ook heel vervreifeld. PVV zou ook kunnen. Nou. Uh, dat genoeg. Dat willen we, dus niet meer. Maar de, de, denk je echt, Dea, dat als van tevoren was gezegd. Mensen denken om er moet ook een uh, meerderheid in de uh. Eerste Kamer te vinden zijn, dat mensen dan anders waren gaan stemmen? Want je ja, denk, dan denk ik dat ze toch meer op of GroenLinks of d 66 of SP gestemd hadden? Ja, dan da hadden, of, mis, hadden misschien juist van, die partijen of, dat harder moeten roepen. Partijen dus, Of welke. Of, uh, leider je dus aanstaat. Maar ja, dit heeft toch niemand, niemand heeft dit toch aanzien komen? Ja, maar dat heeft ook niemand uh, in al de debatten nooit naar voren gebracht. Nee, dat is een beetje suf, hè? Ja. Ze hebben het dus de burgers niet goed, of niet naar mijn mening, sorry hoor, naar mijn mening, niet geïnformeerd in al die debatten die dus ge ge geweest zijn. En dat zijn de. Dicht. Ja, maar Dea, je kunt toch niet in zo'n. Stel, je staat in zo'n zo debat. Ja. En je bent Mark Rutte. Dan kun je toch niet zeggen. midden in een debat zeggen. Mensen denken wel even om. dat als u allemaal op ons stemt. en, u stemt, en de andere helft stemt op de PVDA. dat we dan een probleem krijgen met de Eerste Kamer. Dat is, dat is toch niet ja, iets dat wat je in. Mark Rutte niet te doen. Maar er zijn er nog meer. die aan het woord geweest zijn. En die hebben dus ook niet gemeld. Van... Uh, uh, dat er een probleem ontstaat als we dus met de PVDA en de VVD. Dan ja, is nee, de Tweede Kamer niet relevant. Maar daar hebben we geen stemmen genoeg voor. Dan worden nee. we toch als burger aan het lijntje gehouden. Nee, maar het is natuurlijk. Het, zoiets komt wel ter sprake, maar er zijn zoveel mogelijke. Um... Ja, de uitkomsten. Dat ze niet van al die mogelijke uitkomsten natuurlijk kunnen gaan roepen. Houdt u wel rekening mee dat als we deze uitkomst krijgen... dat we dan dat en dat we... Dan... Het is, het ja, maar wordt... ik denk dat de gemiddelde burger... want dus ik, voor zover ik het begrepen heb in al die debatten... Ja. is de Eerste Kamer, die blijft nog steeds aan het bewind. Dat is wel drie jaar. Dan mag er weer gestemd worden voor de Eerste Kamer... Dan zitten we toch weer drie jaar in de problemen. Um, Als burger. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar nou, ja, goed, ik, ik kan een poging doen om het uit te leggen... maar dan kan beter iemand anders eventjes uh, dat op zich nemen. Want er zijn ongetwijfeld mensen die nu luisteren... die er meer verstand van hebben dan ik. Ja, dus en ook nul... nog even reageren ja. op het verhaal van, van Benet... van die begrafenis. Ja. Als je een, een, een, een begrafenispolis hebt in Natura dat houdt in dat je dus uh, whatever wat ja. begraven kan worden zoals het is opgesteld. Als het dus een kapitaalpolis is, wordt het een heel ander verhaal. Dan uh, is het a, veel duurder, maar als het in natuur is, stel dat je dus... Ik uh, bedoel, 50 jaar geleden had je dus een, een koets met, met vier paarden. Ik, ik noem maar wat. Dan is de begrafenisondernemer verplicht aan die wensen te voldoen. En dat mag geen prijsverhoging opleveren. Oh. Nou ja, dan moet het maar via die constructie in ieder geval voor Karin. Ja. ja. Ja, want ik, uh, ik heb... Uh, ja, ik, het is nu wel zeven jaar geleden. Maar dat heb ik mijn man moeten laten... Ja, die is overleden. Ja. En die werd dus... Nou, en toen heeft hij... Dat was een, een policy natura... Aan de zon van 2900 euro. En op die voorwaarden is het dus ook... Uh, is het daar aan die wensen voldaan? En zo moet het ook en er is ook jurisprudentie over. Want er was ook iemand dus daarvoor en die moest ook met uh, met een koets, dat was toen nog modern, laat ja. ik het zo zeggen. Goed. En die is in inderdaad, daar is een, uh, een, uh, een proces voor aangespannen dat het niet meer kon, omdat uh, het was een modern, het was met auto's en zo. Maar die persoon is ook met de koets begraven. Dus daar dat, uh, dat is, juris, is jurisprudentie over. Oh, oké. Okay. Nou, ik, um, uh, uh, nou ik, ne ik neem aan dat Karin dat, uh, dat heeft gehoord. Maar het blijft natuurlijk een beetje een bizar verhaal. Ja, maar ik hoop dan ook dat ze een polis in de Als hebben. Want als, geen, als ja. het een kapitaalpolis is, is het een heel ander verhaal. Ja, en dan is ook haar vraag legitiem. Van weten mensen wel dat als je... Nou ja, als je zo'n polis hebt, dat er dus een enorm bedrag bij kan komen. En ik ben absolute, nog steeds wel benieuwd absolute. waarom, waarom uh, het vervoer van bijvoorbeeld Nijmegen naar Groningen 4.000 euro moet ja, kosten. En of echt dat echt zo is. Misschien dat iemand daar nog iets, iets zinnigs over kan, kan zeggen. Oké, okay. goed, Astrid. Dankjewel, Deo. Uh, Deo, hey, dat heen is heen een avond, mooie heen. naam. Doei. <laughs> Dag, Dea. Ja, Theo. Nee, ik zit ondertussen uh, al uh, uh, met het woordje doe in uh, mijn hoofd. Want uh, in, bij Casa Luna ging het vannacht over Duitsland. En uh, bij zijn vertrek, uh, zei mijn collega Frank Dumos... Astrid gaat ook iets moois Duits draaien. Nou ja, en als hij het belooft, moet ik het nakomen natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, dat doe ik graag hoor. Want ik hou stiekem wel van Duitse muziek. Ik ben wie doe. Marianne Rosenbaak, ik ben wie doe 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Anneke, goedenacht. Hallo. Hallo. Ik ben wie doe wie. Was? Nou, laat maar even, ik ga de vraag tellen. Ja, precies, te want mijn Duits is wel echt heel slecht hoor. Ik, nog slecht. <laughs> oh, gelukkig. je horen, een auto <laughs> rijdt pijn voorbij. Oké. Okay. Is het begin van de vraag. Een ja. auto rijdt mij voorbij. Ja. En ik... <laughs> wordt dit nu een vraag met 140 km per uur? Een andere auto nadert met 80 km. Met welke snelheid? Nee, ja, vertel. Nee hoor, nee, hoor ik, doe het, ik hou het simpel. Een auto rijdt jou voorbij: 50 km per uur. En uh, die, ik zie naar de banden. Die rijden dus tegen de klok in, hè? Ja. Maar als een, een glimmerde velg op zit. En of hoe uh, heet die dingen? Dan gaat de wiel de andere kant op, althans. Ja, moet ik dat nou zeggen. Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Want deze vraag hebben we de afgelopen maanden al drie keer gehad. Oh, dan, ben ik, dan ben ik, heb ik niet altijd geluisterd. Maar nee, althans... maar dat, ik kan het je niet kwalijk nemen. Echt, er zijn momenten dat ik het mensen niet kwalijk kan nemen... dat ze niet iedere donderdagnacht van twee tot zes aan de radio gekluisterd zitten. Nee, want dat is het. Ja, nee, er zijn mensen die af en toe een tukje moeten doen. Dat begrijp ik ook wel weer. Ja. Maar uh, um, um, uh, uh, je bedoelt uh, optisch dat uh, je, ziet, je ziet een auto voorbij komen... en het lijkt alsof de wielen de verkeerde kant op draaien. Ja, in ieder geval van dat glimmende deel. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want uh, het schijnt zelfs zo te zijn bij uh, uh, de houten wielen van bijvoorbeeld paard en wagen. Ja die, die gaan, ja, die gaan tegen elkaar in. En het mooie is, je ziet en het, het gebeurt ook veel op televisie dat uh, uh, mensen het op televisie zien gebeuren. En het, het mooie is altijd, dan komen er natuurlijk verschillende antwoorden... en uh, inmiddels is de vraag een paar keer geweest... dus er komen dan verschillende keren verschillende antwoorden. En nou hoop ik dus dat ik het goed zeg als ik zeg dat het komt... doordat je hersenen kunnen niet... iedere, iedere fractie van dat doordraaien van die velgen kunnen ze niet volgen. Maar ja. zodra je ze niet allemaal, iedere fractie ziet... Lijkt het opeens, als je steeds zeg maar, even een beeldje ziet van die velg... en je ziet ook even een beeldje niet van de velg... in die tussentijd is die dan precies zeg maar, een driekwart slag verder. En dan lijkt het dus alsof die de andere... Ja. Nou, ik, ik hoop maar dat ik het duidelijk uitleg. Volgens mij doe je dit heel goed. Volgens mij komt het heel goed op boven want euh, nou, Dat is mooi. Want dat is zeg maar, het antwoord dat ik het vaakst gehoord heb... en dat ik ook heel geloofwaardig vond te klinken. Ja, en dan wil ik nog wat zeggen. Ja, we ja, hebt wel het mooiste nachtprogramma van de week, hoor. Heb ik het mooiste nachtprogramma van de week, ja? Ja, weet je, het meest menselijke, humane en, en dat soort dingen, ja. Oh, maar dat, ik vind altijd um, uh, het programma van Adeline vind ik zo leuk. Oh, dat heb ik was Natuurlijk niet alle nachten heel. Nee, en dan deed jij denk ik weer net een tukje. Maar ik de, ik, uh, ja. uit mijn hoofd zeg ik dat het van zondag op maandag is. Dat zou kunnen. Maar En de muziek op woensdag, de muziek van Rol is ook. En ja. wat ook leuk is, is van WNL, dat programma van WNL met al die jonge mensen die allemaal wilde dingen doen. Is ook, eigenlijk is het toch maar ja. mooi dat we dat allemaal uit kunnen spoken midden ja. in de nacht. Ik, als lid zijnde van, van het legertje van Drees vind ik dat een prachtig programma. <laughs> nou, gelukkig. Nee, hoor. nee maar ik vind, ik vind, vind het prima. Ga je gang naar een andere? Vind je het goed? Hele fijne nacht. Oké, okay, jij ook. Hè? Dankjewel. Dag Anneke. Dag, Johannes. Ja, goeie. Hallo. Hallo. Uh, ik uh, even over die mevrouw die dat had, over die begrafenis. Ja. Dat die, dat die rit zo duur was. Ja. Dat uh, vind ik ook heel vreemd. Uh, ik ben over bij ons in een heel klein dorpje in Friesland. Ja. Uh, ik heb me door de kosten laten vertellen dat het verwijderen van een bloemetje als je bij de jaarden verzekerd bent of iets dergelijks. Het verwijderen van een bloemetje na zoveel weken van het graf. Dat je daar een, geloof ik een 140 euro voor moet gaan betalen. Oh, echt? Dat iemand van de jaarden even een bloemetje van het graf komt halen tussen haakjes. Wat hier dan niet gebeurt. Wat de kosten zelf moet gaan doen. Nou ja, wij hadden wel. Wij, wat was het nou? Ja, want mijn schoonmoeder is overleden vorig jaar. En wij hadden ook iets met de steen. Er was een steen die moest er nog opgezet worden of zo. En dat was ook een bedrag dat wij dachten van... nou, misschien moeten we die steen zelf maar even op gaan halen. Ja, ja het zal waarschijnlijk hetzelfde zijn dan met als je voor een boot... Uh, artikelen gaat kopen over op een boot voorstaat, is hartstikke duur. <laughs> Bootschoenen? Als er een dood voorgezet wordt, <laughs> kan ook hartstikke duur worden. Maar is dat zo? Alles wat je voor een boot koopt, is dat zo duur? Ja, ja, ja, ja. als je een, een dingetje voor een boot gaat kopen, <laughs> uh, als je het voor de landbouw koopt, dan is het niet zo duur, maar koop je het voor de boot, dan is het iets meer opgepoetst en dan kost het meer dan de helft duurder. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat, dat, ik moest toev toevallig moest ik laatst een nieuw uh, batterijtje in mijn keukenweegschaal en toen ging ik dat halen bij de. Uh, inderdaad, ja, zo'n winkel met benodigheden voor op de boot. Want daar ja. hadden ze dat speciale batterijtje dan. En dat was ook. Dat, dat, als je het bij, als je het bij nou ja, een andere winkelketen haalt. was het geloof ik 1,20 euro. En hier was het 9 euro. Ja, ja. Nee, dus dat klopt wel het wat je zegt. Ja, ja. <laughs> maar wat natuurlijk ook nog iets zou kunnen zijn. is dat die dat die rit zo duur is... Uh, misschien met vergunningen... van gemeentes. Ik weet niet of oh. je zo wel zo met een lijk... Door, door de gemeente mag rijden. Moet je een vergunning hebben om een lijk te, te vervoeren? Ja, ik weet oh. niet precies hoe dat zit. Maar daar zou best nog wel eens uh, haken en ogen aan kunnen zitten. Oh. Als je ja. dat helemaal moet transporteren natuurlijk. Maar bij sommige dingen... rondom begrafenissen... je bent vaak niet... je bent vaak niet in staat... om er hele discussies over te dus doen. Dat... Nee. Het, het is misschien een onaardige dag, maar dat, dat, dat, dat ze bij zo'n begrafenisonderneming denken van... ja, weet je, we vragen gewoon 4.000 mensen zijn toch... Ja, ja, wat doe je anders? Ja, ze ja, zeggen, ik, haal haal ik, hem dan ja, maar niet op. Ja, dat, dat kan ook niet. Wij wonen hier in een heel klein dorpje en wij zijn lid van een lokale begrafenisvereniging. En ik betaal 15 euro per jaar. En daarvoor wordt mijn begrafenis gewoon geregeld, als ik straks oh, ja. hier niet meer ben. Uh, moet ik zeggen dat de graf er niet bij is, want die hebben mijn ouders betrocht, destijds al, van oh, mijn ja. familie. Oh. Maar daarvoor is mijn begrafenis straks geregeld, voor die 15 euro per jaar niet betaal. En ik weet niet wat een globaal iets van jaren gaat kosten, of ik noem maar wat grote nee. maatschappij, maar... Thing, dat ja, maar het cool. verschil natuurlijk enorm. Je kunt een, uh, je kunt een uh, goedkope kist of een loeidure dure kist uh, ja, nemen. En ja, je kunt zoiets ja. met alles. Je moet ja. alles gaan beslissen. De kaarten en het, het drukwerk en de muziek ja. en de dienst en de, en de koffie en de, weet ik veel dat, dat ja. en alles wat je beslist, dat kost in principe veel ja, of weinig dat, geld. Dat, ja, inderdaad, dat kan, komt er misschien dan nog eens een keer overheen. Dat zou ik zo. Even twee erin niet weten, want zo dicht. Betrokken ben ja. ik dan weer niet. Maar... maar ik vraag me wel af, ja, de keren dat ik ermee te maken heb gehad dat uh, iemand heel dicht bij mij overleden was, de, de, kwam het niet in me op om dat te vragen. Maar uh, zou het nou zo kunnen zijn dat je zegt: van, Nou, ik vind die koffie en die cake achteraf vind ik gewoon veel te duur? Ik neem zelf wel een pot oploskoffie mee. Dat zou heel goed kunnen, maar ik denk niet dat het geoorlog wordt dat je daar in het uh, uitvaartcentrum aan je eigen koffie gaat zitten. Net hetzelfde als je in de kroeg zegt, ik neem mijn eigen koffie. Maar ja, dat, nee, maar dat vind dat, ik, ik nog niet. wel wat. Ik vind, ik dat, vind de kroeg wel... of een begrafenis, ik vind het wel wat anders. Je hebt wel een punt. <laughs> je, hebt, je hebt wel een punt, ja, natuurlijk. Ik weet niet wat ja. voor kroegen jij komt, maar ik vind het toch wel een verschil. Ja, nee, maar dat is hier. Dat ik woon dat in een klein dorp, wij hebben niet een uitvaartcentrum, het is in de kerk en ja. de koffie is in de kroeg. Dus oh ja, nou... ja dus, en dan zeg jij in de kroeg, ik neem zelf mijn koffie. Maar ja, goed, ja. Maar, maar dan zijn de prijzen ook gewoon zoals ze in de kroeg ook zijn van de koffie. Dat denk ik wel. Ik ja. heb het zelf nog nooit in leven ondervonden. Maar... maar stel nu dat een uitvaartonderneming, ik zeg niet dat het zo is, maar stel nu dat een uitvaartonderneming zegt van nou, de koffie, daar rekenen wij 5 euro per kopje voor. Uh, nou, dan denk ik het stukje cake 3,50. Ja, precies. Maar zeg je dan, nou doe dan maar niet. Ja? Denk ik wel. Ja, dat kan. Ja, hè? je moet hem gewoon thuis in de garage gaan houden. Ja, dat kan ook. Ja? Ja, en dan, dan gewoon uh, in de tuin een gaatje graven. Nee, dat mag dan nee, niet. Nee, dat mag dan weer niet, hè? Nee. Dat <laughs> de, de, de ter aarde stel ik wel gewoon een kerkhof. Maar je, ja. kan, oh, ja, je, je ceremoniële gedeelte zou je in principe... Uh, ben jezelf in de stuur kan houden, toch? Ja, dat is wel een toestand hoor. Ja, hè? Ja. een toestand. Dat ja. is het ook. Oké, okay, um, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, ik ga weer door. Ja, ik zou ik doen als ik jou was. Oké, okay, bedankt. Ik nog even luisteren. Kijk, dat zou ik doen als ik jou was. Ja, nou, Oké. Okay. Dag Johannes. Tot de volgende keer misschien hè. Oké, okay, hoi. Hoi. Harry, goeienacht. Goedenavond, Astrid. Oh jee, krijgen we dat? Oh, wie schön <laughs> dat man ook maar Duitse muziek of die, die Hollandische zender hoort. Oh, niet alleen is je Duits heel erg goed, maar je, er zit ook een soort intonatie in waardoor het gewoon klinkt alsof je er bent. <laughs> ja, ik heb uh, denkelijk het antwoord op uh, die vraag van die eerste mevrouw. Ja. En ze gaf aan dat uh, een wat heel duur kan worden. Als de, als, een, als de afstand bijvoorbeeld... ze dus stelden dat je in, in Nijmegen overlijdt en je woont in Groningen. ja Het vervoer in iedere gemeente waar je doorkomt... vanaf Nijmegen tot Groningen... daar wordt een heffing ge, uh, opgelegd door de gemeentes. En dat kan per gemeente wel erg verschillen. Is dat dus, echt waar? Ik, dat, dat is vind vind echt ik toch... waar, ja. En, en, mm, mm, mm, nou... Iedere gemeente waar je door, waar die lijkenauto doorkomt, daar moet een heffing voor betaald worden. Dus dat maakt het zo duur. En hoe groter de afstand is, hoe duurder de begrafenis. De heffingen. Ja, die heffingen is worden. Dus dat wordt die uitvaartbeslist duur. Ik ga, ik ga ik ga Antoinette Herzenberg bellen. Doet hij nog radar? Ik, ik kijk het nooit meer. dit, <laughs> dat, is, dat, dat is toch dat is toch verschrikkelijk? Ja, en dat, dat maakt het zo duur. Ha? En wat jullie dan vertellen, wat, wat, wat uh, begrafenisondernemingen tellen voor bijvoorbeeld uh, na, de, na de crema's, die, uh, in het crematorium dat daar broodjes of cake serveerd wordt. Uh, ja, daar maken ze ook misbruik van, dat wordt erg duur. Daar zijn ze ruim in het berekenen van de kosten. Ja. Ja, het moet ook allemaal weer betaald worden. Want ja. Ja, vorig jaar dan bij de begrafenis van mijn schoonmoeder dacht ik ook... er staan ook wel nou, er staan mensen in de keuken en er staan mensen bij de ontvangsruimte. En er staat, en het moet ook allemaal betaald worden. En een mooie, een mooie omgeving en goed onderhouden. En het moet ook ja. allemaal mooi uitzien. En... Ja, het is een goede business. Ah, nou ja, oké. Okay. een goede business. Maar uh, één factor is dus, als je dus uh, bijvoorbeeld, zoals ik gezegd heb, benijmegen staat en je moet naar Groningen, door iedere gemeente, waardoor die lijkoten komt, wordt door iedere gemeente een heffing uh, geteld. Nou, als dat iemand weet gemeente... wat de heffing is in zijn of haar gemeente, dan hoor ik het graag. Ja. 0801121 Ik dacht ook of... dat de kern was van haar vraag. Ja, nou ja, dat, ja, dat, dat denk ik eigenlijk ook. Nou ja, de kern was eigenlijk... Uh, als, je dan, um, als ze dan operaties gaan indelen in ziekenhuizen... waardoor je verder weg mm -hmm. behandeld moet worden... dan ja. gaat het ook vaker voorkomen dat mensen verder weg overlijden. Ja. En dus, dus op kosten worden gejaagd. Je? Ja. Ja. Als je dus in Groningen uh, woont en je sterft in Groningen... Ja, dan, dan komen daar niet zoveel kosten bij. Dan komen alleen dus de, de kosten van de gemeente Groningen bij. Maar tel je de afstand Nijmegen-Groningen... dan liggen toch vele gemeentes tussen... Yeah. Die, waar je doorheen moet. En, dat, ja. en, en hoe gaat dat dan, hè? Moet je, ja. dan bij al die, moet, je, moet je dan bij al die gemeentes gaan aanvragen... en uh, rekeningen gestuurd krijgen? En, uh, ja. Maar dat uh, regelt allemaal de uitvaart. Hè? Ja, maar dat moet iemand gaan zitten regelen. Er komt administratiekosten bij. Ja, ja, ja, ja. Nou, dankjewel Harry, voor je uitleg. Graag gedaan. Oké, okay, goeienacht. nacht. Goede nacht, wolf. Ja, goedenacht, vrienden. Ja, dat is niet lastig. Dag. Dag dag. Daar. Oh jee, als ik het in Duits moet gaan doen, dan kom ik echt in de problemen. Want ik uh, spreek, uh, hoe zei je, helemaal vinkers, u behoudt één woord Duits. 0801121 1121 En uh, nou, mocht je denken van, ik weet toevallig wat het kost bij ons in de gemeente... om uh, vervoerd te worden, of om een overledene te vervoeren door de gemeente... laat het dan even weten, ook via nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl. Hans, goedenacht. Ben ik het, dit? Uh, Goedenavond. Goedenacht. Ja, met hand van <laughs> om de hoek. Hallo. Uh, nou, ik vind het allemaal een beetje rare verhalen die ik nu hoor over die begrafenis. Oh. Uh, mijn vader was aan het logeren in Alve Brabant. Ja. Met, met mijn moeder. Ja. Mijn vader, die uh, gaf mij nog een cadeaubon. Ik kwam thuis, toen zei ik tegen mijn vrouw, die zie ik nooit meer. Klopt ook. De is oh. was die overleden. Oh. Uh, nou, we hadden een... Uh, met de kinderen en mijn ouders een graf uh, uitgezocht... Uh, waar drie mensen en vier urnen in kunnen, in Scheveningen. Nou ja, dan komt gewoon het verhaal. Uh, mijn zwager belde het paas overleden. Nou, bijna af en toe. Uh, Henk, mijn andere zwager, belt de begrafenisondernemer op. En die, mijn vader wordt gewoon in een begra begrafenisauto opgehaald. En die wordt daar... Uh, ja, zo'n dingen waar je hem dan nog uh, zeg maar een paar dagen voor de begrafenis kan bezoeken. Mm -hmm. Ik weet niet hoe dat heet, maar je begrijpt misschien wel wat ik bedoel. Ja, een uitvaartcentrum. Ja, ja een uitvaartcentrum gebracht. En ik uh, weet nog dat dat hele grapje ongeveer 8000 gulden heeft gekost. Maar die rekening, die heb ik toevallig laatst nog gezien. Daar stond gewoon op: vervoer, Alphen uh, Den Haag. Ja. Yeah. Uh, iets van 400 euro, of gulden bedoel ik. Oh! 2000, het jaar 2000 was het, dus ze hadden nog geen euro. Maar misschien en, dat jouw vader dan zonder vergunningen is vervoerd. Ja, maar betaalt, hoe, hoe kan je nou bij elke gemeente een heffing betalen? als is toch waanzin. Ja, dat, dat, dat, dat, dat denk ik dus, dat dat een administratieve en, toestand even, is... waar of, je zes dagen mee bezig bent. Ja, dat kan helemaal niet. Want je kan bij wijze van spreken door twintig gemeentes komen. Oh. En mijn vader is gewoon over de snelweg gegaan... want ik zei nog tegen die jongens, lang bij onderweg geweest... nou, een uur klopt, want ik reed hem met als ik... De, de snelheid aanhield die mag, dan reed ik er precies een uur over. Ja. Die 105 kilometer naar Alphen. En uh, nou, een uurtje zei hij, nou ja, dat klopt wel. Want dat deed ik er ook wel ook, vanuit oh, de ja. hand Nou, dan uh, weten we dat ook weer. En dat was... Uh, en dat is wel een mooi grap. Want kijk, als, als ik nou overlijd, heb ik al met mijn zusjes al gesproken... ga ik daar gezellig bij ze liggen. Oh ja. En mijn ouders. Maar hoeveel en, jaar ben je, Hans? Uh, wat zeg je? Hoeveel jaar ben je? Ja, ik ben heel oud. ja. Uh, 7, oh, zo eerlijk? 5, 5. Hallo? Zo oud, joh. Ja, ik ben al 75, maar ik ben nog een kwart jongen, hoor. Hans toch? Ja. Ja, maar dat, je houdt het nog wel even vol. Dat, uh, dat oh ja, is want probleem ik word niet. 95, dat weet ik al. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, dan, dan weten we dat, dat we nog 20 jaar elkaar spreken in ieder geval. Ik ken Leiner Hemter nog, hè? Wat zeg je? Ik ken Leiner Hemter nog, hè? Ja, ja, maar daar gaan we het nu niet over hebben, want ik heb zo'n mooi Duits plaatje klaarstaan. Ja, nee, maar ik, dat wil ik ook niet. Maar die zei tegen oh. mij, blijf doorgaan met drummen, blijf doorgaan met keet maken. Word je ouder dan ik? Nou, hij werd 94, dus ik wil 95. Oh, kijk, dat zijn nog eens goede afspraken. Dan word ik 96, goed? Oké, okay, nou weet je het van die begrafenis. Oké, okay, dan? dankjewel Hans. Dag. Dag. Ja.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 Alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen. tom the sea this calls me ich suche neues land mit unbekannten straßen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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Hab tauge Ohren, weißen Bart en in im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kan ik's eigentlich kaum erwarten. Prachtig liedje blijf ik het vinden. En dat is heel grappig, want die Peter Fox, dat is een enorme rapper... die eigenlijk alleen maar hele wilde rapnummers maakte. En dan dit nummer maakte en dat werd juist een hitje. En uh, ja, terecht, want het blijft een prachtig mooie nummer. House Am C was het. 0800-1121. Blijf het bellen en blijf mailen naar nachtzusterapenstaartje-omroepmax.nl. Met vragen en natuurlijk ook met antwoorden. Ed, goedenacht. Goedenacht, Asprit. Hallo. Ik wil even terugkomen op de eerste mevrouw over die begrafeniskosten. Uh, yeah. yeah. um, ja. Wat ik allemaal meegemaakt heb. Ten eerste, ik moet het niet maar ik heb geen hoge pet op van al die begrafenisondernemingen horen. Want als ze die kunnen snijden, dan snijden ze aan alle kanten. Het begint al als iemand overleden is, dan komen ze meestal binnen. En als het dan een wedervrouw is, mevrouw, kunt u mij ook vertellen hoeveel u verzekerd bent? Ja. Yeah. Laat, laat de mensen beginnen door er niet te zeggen. Als ze een zogenaamde polis hebben die uitkeert in Natura, dan moet je het wel zeggen. Maar anders, zeg nooit van ja meneer, ik heb 5000 euro ontvang of zo, of een levensverzekering. Zeg dat niet, want die begrafenis wordt gemaakt naar die uitkering. Mm -hmm. Ja, Goed. maar... Ja, echt hoor. Ja. Zo zijn. En dan, dan het vervoer, ik, uh, ik praat nu over de jaren 70. Toen, ik woonde zelf in Nijmegen en daar hadden we nog geen crematorium. Ja, en daar had je een crematorium in Arnhem. Als dan iemand overleden was in Nijmegen... dan moest er een schouwarts van Nijmegen komen... om de kist te verzegelen smorgens... om die kist te, ver te vervoeren naar Arnhem. Mm -hmm. En dat waren toen verschuldigd, Maar daarna is, volgens mij, zijn er volgens mij geen rechten meer verschuldigd. Ik denk niet meer dat er nog... als je van Nijmegen naar Groningen gaat... dat je een rechten moet betalen aan al die plaatsen waar je doorgaat. Nou ja, het klinkt, dit, soort, dit soort dingen... Uh... Ja, die, die meet ik dan vaak af, misschien soms ook wel onterecht, aan uh, hoe, hoe, uh, ja, hoe het te regelen is. Dat kan niet. Want het kan, het kan, je, je bent er echt zes dagen mee bezig om het allemaal af ja, te... Ja, hoe rijd van, van Nijmegen naar Groningen? Stel je voor dat ik via Kampen bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Ja, dat kan natuurlijk helemaal Je kunt niet een omweg gaan nemen natuurlijk ook ja, ik begon, nog. Waarom niet? Ik kan, ik kan, ja, ja, je kunt natuurlijk kijken waar het het goedkoopste is om doorheen te rijden dan. <laughs> dan de, <Ja. laughs> ik zou via Duitsland zelfs kunnen gaan, reizen spreken. Nee, dat is wel onzin, maar... Snap je? Maar ik wil een klein verhaaltje vertellen. We hadden een buurvrouw en die mevrouw die woonde helemaal alleen. Die had één dochter in Engeland en die vroeg ons alles te regelen. En haar man was al begraven hier op een begraafplaats in Nijmegen. Ja. En zij wilde precies gecremeerd worden. Ja. Nou, mijn moeder en ik hebben dat allemaal geregeld. En die vrouw is in Arnhem gecremeerd. Toen kregen we een rekening. Overbrenging Urn. Ja. van ja. Arnhem naar Nijmegen. Ja. 400 gulden. Ja. Mijn moeder ook niet op de achterhoofd vallen, belde op. je wilde ons zeker wijs maken dat ze een speciale auto hadden aangeschaft. om die urn over te brengen naar het graf van die man. Dus die je om... Terwijl het al gewoon voor 6,75 met de PTT-post. Nee, wijs ik, als je ze komen regelmatig op je kerk over weet ik geen die, die steken ze gewoon in, in, in de achterbak van een of andere auto. En goed, en toen kregen we de 250 150 Oh, O, eerlijk? Echt waar? Je kunt Echte. dus ook nog afdingen op ja, dat soort op, dingen. Dat kun je ja, dingen. Goed over 1976. Ja. ja het, het, het is ook heel erg moeilijk. Ik heb daarna nog verschillende dingen meegemaakt. Weet je wat de film is, als dit? Als je zoiets overkomt, zit je midden in een ellende, ja. dan ga je niet shoppen. Nou, dat is het. Je kunt niet, je bent niet op je allerbest uh, qua onderhandelen en nee. in de gaten houden of nee. wat dingen en keuzes maken. En, als, uh, als je een televisie nodig hebt, dan kan je misschien verschillende zaken af. Hè? Ja, het, precies, natuurlijk een week over. Hier moet je zit je aan een bepaalde tijd gebonden. Je moet dit afronden en dit moet af. En dan hebben ze tegenover die prachtige boeken... ben ik tot ontdekking gekomen. Er staan allemaal bloemstukken in. Nou, die kun je net zo goed zelf bestellen... bij een Ja, Ja, daar zit wat in... Ja, maar daar heb je op zo'n moment ook helemaal geen zin in... om nee, te gaan ja, kijken ik. welke bloemmist dat kan regelen... en wanneer het dan gebracht moet worden... en uh, in de gaten houden of het wel gebracht is. En dat dat nam ik donders goed als je helemaal overdonder bent... door welke ook, ja. toestand dan ook. Maar dat speelt een rol. En ik denk vaak, ja, ik denk nogmaals... dat daar misbruik van wordt gemaakt. Wordt ja. echt nou, ik vond ook, dat viel mij ook op... zowel bij mijn vader als bij mijn schoonmoeder... dat ik alle kisten lelijk vond... Dat ik dacht, als ik daar nou van tevoren over nagedacht had, dan weet je ook. Want je krijgt, een, je krijgt ook zo'n boek met, en ja. dan kun je kiezen. Hm. En ik dacht, nou, ik vind ze gewoon allemaal lelijk. Ja. Dan moet ik voor mezelf even beter regelen. Ja. Maar ja, dat is, dat is, op zo'n moment, ja, dan denk je ook van, nou ja, doe, ja. doe ook deze dat, maar. Dat appt u, dat appt u nou ja, en dat heb je je weg naar. Ja, dan vergeet je het weer. Ja. En je wilt er op een gegeven moment zelf ook niet meer over praten, wees eerlijk. Want je gaat niet tegen denken aan een de kist die je er zin in zou willen hebben. Ja, en, en nou ja. Goed. Ja, het blijft geen feestje. Nee. Omdat het even... Maar, er, wordt, er wordt echt, ik, ik ben ervan overtuigd eh, dat er een hoop misbruik van gebruikt wordt. Ja. ja vroeger had je ook zo nog Ik heb daar dus een rekening gezien ook van mensen, die hadden ze bijvoorbeeld opbare overledenen. In een rouwkapel was dat toen nog. Uh, ...gebruik kaarsen. Nou, in het grote geval, als je de anderhalf uur... ...mocht je dan gaan kijken vroeger, of een uurtje was het maar... ...dan worden die kaarsen naar beneden uitgeblazen. Nou, yeah. die gaan... ...dagen, jaren, maanden mee, zo'n dikke kaars. Yeah. En iedereen staat op je rekening, gebruik kaarsen. Ja. Yeah. Een voor, voorbeeld. Zijn er zijn yeah. veel legio-voorbeelden. Vroeger had je ook, ik ben zelf van de Romschapelijke Kerk... ...vervoer, pastoor of geestelijke naar Kerkhof. Nou, die zat gewoon bij iemand anders in, in de auto... Die moest je apart voor betalen? Ja, uh, uh, uh. ja, het stomme is: sommige begrafenisondernemers zijn wel enorm. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, um, uh, Goed. te goede trouw. Dat is ja. Uh, ja, dus eigenlijk moeten we. Maar ja, je gaat ook niet zeggen: van zeg uh, als je je niet zo lekker voelt, dan moet je die begrafenisondernemer checken. Ja. Dat is ook niet het eerste, ja. Nee, dat zeg ik. Als je een stijf je komt vaak alleen voor zoiets. Dan had meerdere broers en zussen. Nou, dan ga je niet tegen je broer of je zus zeggen. Ga jij eens naar die, ga jij eens bij die bellen wat dat gaat daar komen. Ja, nee. Er zijn zoveel verschillen allemaal in, in, in wat ze kunnen je leveren. Je kunt het gewoon niet vergelijken. Nee. Het wordt wel een beetje duister onder elkaar gehouden ook hoor. Je kunt het Echt? Ja, natuurlijk. Nou ja... Dat denk, je, Goed. dat denk ik wel zeker, weet ik wel zeker. Nou, in ieder geval het vervoer. Um, ik, ik heb me net laten vertellen door Hans dat het onzin is. Maar ja. Ja, het zou me dus ook niks verbazen als er soms wel flink voor doorberekend wordt. Maar ik vind het wel erg als we mevrouw dan, die was mevrouw 4.000 euro moest betalen... Hoor, van vergoedingen en Verneemingen. Nou ja, zij zegt dat dat het kost gewoon. Dus ik, ja. dat, denk dan, ja, dat vind ik dan ook wel een opmerkelijk verhaal. Goed. Dank je wel, Ed, voor je, okay, je telefoontje. Goeienacht. nog. Merel? Hallo, Astrid. Hallo. Ed heeft gelijk, hoor. Ed heeft gelijk. Uh, Ed heeft altijd gelijk. Ik, ik lig hier bekend al een tijdje helemaal dubbel van het lachen over... Nou ja, graven, niet Is het toch geen onderwerp om om te lachen, Merel? Ja, ik, worde, ik, ik moest zo verschrikkelijk lachen op een gegeven moment. Wat vond je zo grappig dan? Ja, ik weet niet. Ik krijg er zo'n ik, ik, ik zo cynisch gevoel over. Ik, ik heb zoiets van... Wordt het niet eens hoog tijd wat, dat we zelf onze begrafenissen ze gaan regelen? Ja, maar dat is. Want we worden, we worden met z'n allen aan alle kanten uh, uh, uh, uitgemolken en in de maling genomen. Ja, En, maar... en alleen, aan de, alleen aan het feit dat het zo verschrikkelijk veel kost: je durft bijna niet meer dood te gaan. <lacht> nou ja, dan stel ik voor dat je het gewoon niet doet. Maar Merel, het is natuurlijk ook zo: als jij gewoon bij een boer op het erf. Je appels zelf gaat plukken. Dan zijn ze ook goedkoper dan wanneer je ze in de supermarkt koopt. De supermarkt maakt er ook winst op. De groenteleverancier maakt er winst op. De vrachtwagen maakt er winst op. Dat is even wat, moet... wat anders, zeg. Ja, het is, het, het is ik gewoon... Bedoel, het is, ik bedoel, ze, ze, ze, ze, ze maken er tegenwoordig wel een potje van, zeg. Die prijzen. Een urentje. Die prijzen, die begrafenissen, ze, ja. maken, ze maken het aan alle kanten zo verschrikkelijk officieel. Zodat nou. het zo eenvoudig kan. Maar ik had, ik had hier uh, pas geleden uh, op een vrijdagnacht had ik Freek de gast... die een uur lang ging vertellen over het vak van begrafenisondernemer. En die zei wel dat tegenwoordig uh, zijn er heel veel van die huisvrouwen... Die, dat klinkt uit nou ja, huisvrouwen, maar eh, vrouwen die eh, een baan zoeken op een gegeven moment. En die dan zeggen, ik word begrafenisondernemer. Want ik heb een begrafenis meegemaakt en ik kan het allemaal goedkoper en beter en, eh, en, en leuker. En, en hij zegt, ja, het is ook gewoon een vak. En je moet bijvoorbeeld ook bijgeschoold worden. En eh, je moet al je spullen goed onderhouden, want je kunt niet met een met een uh, lijkwagen met, uh, met pech komen te staan en zo. Dus er zit ook nog veel meer geld kostend dan dat je zou kunnen bedenken. Ja, maar wa waarom, waarom kon het vroeger dan wel zoveel anders en zoveel goedkoper? Ja, maar vroeger kon je ook nog een brood kopen voor 45 cent. Ja. We hebben ook te maken met inflatie en de euro. Ja. Ik speel een beetje advocaat van de duivel hè, nu, want iemand moet het doen. Ja. Maar ik, ik, heb, ik heb allang zoiets van... Uh, als ik al die verhalen over begrafenissen hoor... Uh, buiten deze uitzending, omdat ik wel eens denk van... van nou, het is toch niet te geloven? Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ik, ik, ik, ik vind het zo, zo overdreven. Ik, ik heb een, mijn eigen begrafenis heb ik al helemaal in, in, in plan gebracht. Maar ik ben bang dat het niet uitgevoerd kan worden. Waarom niet? En dat, en dat zou, en, dat zou zo niet, en zo mooi kunnen zijn. Maar Waarom kan het niet, Meryl? Denk je? Omdat het in dit land niet kan. Ik weet dat in India bijvoorbeeld alle mensen worden verbrand in het. In de, in de open lucht. Zou je dat willen? Dat zou ik willen, ja. Oh. Ik vind het afschuwelijk zo, die begrafenissen hier. En dan in een kist liggen. Terwijl de mensen daar op een plank gelegd worden... met een, met een wit, wit laken om. En dan gewoon... En dan gewoon verbrand in de open lucht op een vuur. Dat is toch het mooiste wat je hebben kan. Nou, ik... Nou, ja... Smaken verschillen meer maar dit moet, doet me wel een beetje denken aan een, uh, aan een soort openbare barbecue. Nou, ja, de, de mensen die eromheen staan, dat zijn, dat zijn gewoon familieleden, net zoals ja. bij ons. Nee, ik, euh, nou, nou ja, voor mij niet. Maar ja ik, ja, ik vraag me ook af, het mag vast niet, inderdaad. Nee, dat mag niet. Er zijn zoveel niet. regeltjes omheen. Ja. Ik bedoel, de as van, de as van valt gelijk in de. Uh, in de natuur, als je dus een verbranding hebt dan, hè, is dus natuurlijk heel even iets anders dan een begrafenis, ja. als je onder de grond gaat, maar de asfalt gelijk in de natuur, dat waait vanzelf uh, weg, dus dan, je wordt gewoon weer één met de natuur. Ja. Nou, Merel, ik, ik ga door, maar... Ja, um... ik, ik, ik voel dat je hier niet in mee kan gaan. Nee, ik kan <laughs> er ten eerste er niet in mee gaan. En we dwalen ook een beetje af van het onderwerp, namelijk van dat vervoer. Of het, uh, ja, hoe dat zit met die 4.000 euro uh, die je zou moeten betalen... als je bijvoorbeeld van Nijmegen naar Groningen vervoerd moet worden als je overleden bent. Dus uh, daar heeft het niet zoveel... Maar, maar bedankt dat je er eventjes uh, over mee wilde denken, Merel. Ja, goed. Goeienacht, hè. Dag, Astrid. Dag. Ja. Oei, nog maar één minuut te gaan. Arjan? Hallo. Ja, ik heb nog maar één minuut, weet je dat? Jongen, jongen, kunnen we dit over de drie uur uh, nieuws heen tillen? Ja, het kan, hè. maar je weet hoe het is. Ik, ik moet mijn format vasthouden, want anders ja, dan, uh, dan raak van, ik van. Hallo, ik heb van... de, het ja. definitieve antwoord op de vraag. Oh, dat is wel een spannende cliffhanger dan, dan Lijkt doen we wel, dat. Ja. Dan doen we dat. Dan gaan we strak, gaan we eerst het nieuws doen. Ik blijf aan de lijn. En dan uh, heb je nog een suggestie voor een uh, begrafenisliedje straks na drieën. Ik ga je verrassen. Het oh. Definitieve antwoord. Oh, oh, nou dan doen we dat. En dan wordt het daarna stil. Oké, okay. nou, en dan kies ik zelf wel een liedje. Tot zo. Dat kan ik. <laughs> nou, dus uh, zometeen na het nieuws van nee, drie uur. To het ashes. Uh, definitieve... asjes toe. Esjes. Oh, mooi. Ja, uh, definitief. Um... Uh, oplossing van de vraag van Karin. Gegeven ja. door Arjan, want die heeft er verstand van. En natuurlijk is er dan weer ruimte voor nieuwe vragen. Want verder heb ik alleen de eerste kamervraag van Dea nog openstaan. Dus blijf bellen naar 0800-1121. En blijf ook vooral mailen naar Nachtzuster apenstaartje En twitteren naar Apestaatje Astrid is Lief. Tot zo. Na het nieuws.